Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte treedt niet terug. Een grote kamermeerderheid steunde in het debat over de gang van zaken rond de verkenning. Een motie van afkeuring tegen hem. Maar een motie van wantrouwen kreeg net geen meerderheid. Rutte zei dat hij de boodschap heeft gehoord en die zeer ter harte neemt. In het debat zei hij dat hij er heel hard aan gaat werken om het vertrouwen terug te winnen. En hij zei ook dat hij zichzelf nog geloofwaardig vindt. Rutte bood in het Tweede Kamerdebat zijn excuses aan, in het bijzonder aan CDA-Kamerlid Omtzigt. Ook betuigde hij spijt over het feit dat hij eerder dan andere Kamerleden te horen kreeg dat hij zelf over Omtzigt heeft gesproken in de verkenning. Het lijkt alsof de toegang tot macht en informatie niet gelijk is verdeeld, zei hij. De Kamer stemde ook voor een nieuwe verkenner, dat moet iemand zijn die meer afstand heeft tot de politiek.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 Chose me to I saw what you did, uh -huh. I said, blocked, and said, Nothing but what? Clock, kept can't keep bluffing. And scheme to capture the skill of your rapture. Master, become the master, and kick gatch you. plan a new span for this woman. Made to be deadly, just like the omen. No more trippin', too strong to fall. Shoes on the other foot, shots of a cold. Little did you know what you were showing. It hurt it when you flirted, but I kept going. Now the student is the teacher. You can't free heart. Huh? Played the game of life, and, and I beat you. Show me what do